een Klomp met het NOS-journaal. Turken mogen vanaf de zomer onder voorbehoud zonder visum naar de EU reizen. Volgens de Europese Commissie voldoet Turkije aan vrijwel alle eisen die daaraan zijn gesteld. EU-lidstaten en het Europees Parlement moeten nog wel groen licht geven. Als het doorgaat moeten Turkse toeristen wel het nieuwste paspoort hebben met vingerafdrukken en foto's die aan internationale regels voldoen. Ze mogen daarmee 90 dagen in de EU blijven. Daarna moeten ze terug naar huis. De landen die weigeren asielzoekers op te nemen krijgen een forse boete van Europa. De Europese Commissie wil weigerachtige landen 250.000 euro boete opleggen. Volgens Eurocommissaris Timmermans is de maatregel nodig om de solidariteit in Europa te handhaven. Landen als Polen, Tsjechië en Bulgarije weigeren Syrische vluchtelingen op te nemen, terwijl Italië en Griekenland de toestroom niet aankunnen. De licentiecommissie van de KNVB heeft de uitspraak over FC Twente uitgesteld. Maandag zou de commissie laten weten of Twente de licentie voor betaald voetbal mag houden of niet. Maar de commissie heeft meer tijd nodig om documenten van de club te bekijken, om te beoordelen of Twente financieel gezond genoeg is. De club heeft nog een schuld van 32 miljoen euro. De gemeente Enschede wil garant staan voor dat bedrag, als de club een licentie voor het volgende seizoen krijgt. De KNVB hoopt nog deze maand met een oordeel te komen. Het Britse veilinghuis Sotheby's gaat eind juni de op één na grootste diamant ter wereld veilen. De Siri Larona zal naar verwachting meer dan 60 miljoen euro opbrengen. De edelsteen werd vorig jaar november in Botswana gevonden. De diamant is ruim 1100 karaat en is zo groot als een tennisbal. Het weer, op veel plekken zon, maar ook steeds meer stapelwolken en lokaal een buitje... Het is een graad of 16. Morgen op bevrijdingsdag loopt het kwik op naar lokaal 20 graden. Na morgen blijft het warm. Dit weekend wordt het rond de 25 graden. Dit was het en... Hoog... FM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. In de Randstad staat file op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... bij Brugge 3 kilometer. En op de A44 Amsterdam-Den Haag bij Wassenaar, 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 On their fears, all their eyes are closed as I leave this town behind. My shadow disappears, my thoughts need rearranging. And when he hits the road, he takes a good deal. There are many things I won't miss I'll think I'll find a way to live without all the rules they drew up Feels right to hit the road de Bluegrass Boogieman. Uh, deze uit Nederland afkomstige uh, uh, trio. Zeg ik het nou goed? 1, twee, drie, nee. Kwartet. Uh, timmert al 25 jaar aan de weg. En niet alleen in Nederland en Europa... maar zijn ook in Amerika een uh, best grote naam... En traden daarop met een heleboel grote... uit de bluegrass en countrymuziek. En uh, vanwege het jubileum hebben ze... voor een uh, wel een zeer bijzonder album gekozen. Met daarop uh, gastzangers. Uh, onder andere Freek de Jonge, Ernst Jans... Benny Joling, Blautsun en Dave van Raven. En uh, dit nummer, uh, getiteld uh, Rearview Mirror... wat u net beluisterd heeft. Uh, de gastzanger daarvan is... Tim Knol. Jawel. Bluegrass Boogeyman. Op nummer 4. De hoogste binnenkomer. Zo. Ja. Leuk. We gaan gauw weer terug naar onze klassieke albums. En uh, Swings, Kings of Swing heb ik hier uh, weer onder handen. En we gaan nu naar... moet uh, even op de hoes kijken? Dat is alweer zo lang geleden dat ik dat uitgezocht heb. Oh ja. Uh, Woody Herman. diens Orkest. En die spelen The Lullaby of Birdland. Dat, en stars fell on Alabama. Opnames die gemaakt werden tussen 1954 en 1955... in New York City met wisselende muzikanten. En uh, <coughs> zijn dus vrij oude opnames verzameld op dit prachtige album... uit een CBS-serie die heette uh, I Love Jazz. Dat was een hele serie. En uh, deze heet Harmonica Jazz. Nou, dat is natuurlijk duidelijk met uh, toetsen in we gaan weer naar een hele oude een hele oude opname van het album Kings of Swing. En het is echt heel oud, dus de glaaskwaliteit, Ja, sorry, daar kan ik ook niks aan doen. Die is ook naverhaald. Want het is, ik schat echt, een opname van de, voor de Tweede Wereldoorlog zelfs. Uh, het orkest van Duke Ellington. En Caravan. Of was dit oud? He? Het is wel heel erg oud, hè? <laughs> ja, ik denk dat dit, dit gewoon. Uh, <clears throat> of, weet ik eigenlijk wel zeker als je het opname. De kwaliteit. Uh, dat het gewoon een opname gepakt is van een, uh, van een hele oude 78-toren plaat. En niet in de uh. tijd van uh, na de oorlog, maar van verder voor. hoor. De uh, tijd van de patofoon, denk ik nog zo. Ik denk dat. Uh, als zo aan het geluidje te horen, denk ik, uh, schat ik jaren twintig. Ja, dat schat ik zo ook wel ja. dus in. Maar het is wel leuk. Um, in het kader van, van 4 mei, uh, dames en heren. Dat is natuurlijk de verlangste reden. In het kader van 4 mei uh, hebben wij de muziek een beetje aangepast. En ja, blikken we een beetje terug. En eigenlijk dat allemaal, dat hebben we ook in Stamford Lunch gedaan. En we gaan in dit programma ook nog een beetje mee door. Onder het motto, uh, in vrijheid luisteren naar muziek... waar je in die periode niet naar mocht luisteren. En uh, ja, daar hoort het dit natuurlijk ook bij... De Wereldoorlog. Ik heb hem zelf niet meegemaakt. Maar ik weet het natuurlijk omdat ik dat daar veel over gelezen heb. En uh, gedaan heb ook vroeger op school al zelfs. En uh, ja, het was in die tijd gewoon verboden om naar Engelse en Amerikaanse muziek te luisteren. Je mocht alleen naar die Duitse marsmuziek en uh, strijdliederen en dat soort dingen luisteren. En dat was, uh, ja, dat was nou helemaal zo. En ja, dus in deze tijd kunnen we dat gelukkig nog steeds in vrijheid doen. Um, ik ga door met, uh, met toets. En um, dat nummer wat we daarvan gaan draaien, dat heet I Let a Song Get Out of My Heart. Toets, Tillemans. En I Let The Song Go Out Of My Heart. Van uh, dat album uit de serie I Love Jazz. Ja, het lijkt wel of uh, Sand for Jazz dat een staatsgreep heeft gepleegd hier in dit programma vandaag. Maar ja, dat is elke zondagmorgen, dat weet u. Tussen tien en twaalf. Maar vandaag, nou ja, misschien een soort onderafdeling. Maar uh, vandaag uh, hebben we inderdaad heel veel jazz in het programma. En dat komt natuurlijk vanwege... Uh, ja, dat wij die periode nou eenmaal belichten door uh, het motto uh, muziek waar je nu in vrijheid naar kunt luisteren. En toen niet. In de jaren 40, 45. Dus uh, we gaan daar nog even mee door tot 4 uh, tot uur. Ik hoop dat u het leuk vindt. Ja, als u het niet leuk vindt. Nou ja. Naar 4 uur weg zijn, dan komt de normale muziek weer aan bod. Dus neem ik aan tenminste. En uh, morgen ook weer. Oh nee, morgen zijn we er natuurlijk niet. Uh, morgen is bevrijdingsdag. 5 mei. En helemaal van zacht. Dus ik heb morgen ook maar snipperdag genomen. Uh, dus we hebben morgen geen zand voor het lunch. Dat uh, is dan pas volgende week. Dinsdag weer. Um, even kijken. Wat gaan we nu doen? Oh ja. Um, uh, uh, uh, uh, ja, Angela had nog wat. ja Dat is waar ook. Angela had nog iets moois gevonden van uh, ja Graham Nash of Jimi Hendrix. Wat je ja, nog? nou allebei. Allebei. Uh, ik heb... Uh... In ieder geval... Uh, hij kwam vorige keer al aan bod. En, uh, want toen dus kwam hij nieuw binnen. Hij staat, is nu gestegen van... Uh, nummer 49 kwam hij vorige keer binnen. En hij staat nu op nummer 16. Kijk. Graham Nash. En uh, met uh, zijn uh, album... Uh, <laughs> This Part Tonight. En van dat... Uh, album gaan we luisteren naar Golden Days. I used to be in a band made up of my friends. We played across the land when music had no end. And so. Another day so slowly yet so fast that you can lose your way to these goals But they try to find a better way to these Staggering on down the street Footless Dressed in gray And the wind Whispers Experience van een LP die heet Smash Hits. Een LP die in 68 of zo, 67, 68 uitkwam. En die nu opnieuw op vinyl is uitgebracht. En het is een geweldig album. Daar staan echt al zijn grote hits die, die staan erop. En daarvoor een terugblik van Graham Nash op zijn Golden Years. Begonnen bij The Hollies natuurlijk in 1963 zo'n beetje. En uh, later overgestapt naar uh, Crosby, Stills, Nash en later ook Young. En natuurlijk diverse solo albums. En dit kwam van zijn nieuwste album, This Path Tonight. Toch? Ja. Oké. Okay. Nou, dan weten we dat ook weer. Dat waren ze. Ja, dat waren ze. Meer had ik niet voor nee. vandaag. Tenminste niet wat. Ja, ik had wel meer, maar dat past niet zo in nee. het programma. Ik ga geen... Uh, nee. Nee, vandaag even niet. Nee. Vandaag één keertje niet deze speciale dag houden we het een beetje uh, rustig. Vooral ook, vooral ook omdat er overal in de omgeving uh, al herdenkingen zijn. En je zult er misschien niet naar de radio luisteren. Maar nou ja, ik kan me dat zo voorstellen. En ik vond het eigenlijk wel een mooie gedachte. Ook gezien de, uh, ja, de, de tegenacties die er nu alweer komen. Dat, dat ook 4 mei maar afgeschaft moet worden. In het kader van dezelfde... ...idioterie als uh, Zwarte Piet. En nu dus dit weer. En ja, sorry... ...het is een Nederlandse traditie. Het is dat wij... ...en degene die vinden dat het afgeschaft moet worden... ...die snappen er echt helemaal geen moor van. Want nou, die, die begrijpen gewoon niet waar het over gaat. Het gaat niet alleen... ...het gaat nee. niet alleen over die Tweede Wereldoorlog. Nee. Het gaat over alle gevallenen die... ...na de Tweede Wereldoorlog... ...Nederlanders die gevallen zijn... ...in wat voor militaire actie... ...of wat dan ook... Dus ja. ook mensen die gedood zijn bij terroristische aanslagen. Uh, je kunt daar ook zelfs nog uh, bij betrekken. De mensen die door een andere terreurdaad. Bijvoorbeeld MH17. Kun je daar ook bij betrekken? Ook. Dat hoort er allemaal bij. Maar ook al die slachtoffers. die onlangs gevallen zijn in Parijs. in, uh, in, in ja, Brussel. Precies. Wij discrimineren niet. Nee. We, wij gedenken gewoon zoals dat hoort te gebeuren. Precies. En het, en het is vooral heel belangrijk. dat juist degene die dat soort uh, nonsens, waanzin verkondigen... zich uh, eens goed moeten realiseren... dat zij datgene wat ze verkondigen in vrijheid kunnen zeggen omdat die mensen die we herdenken voor die vrijheid gestorven zijn precies, en het gebied waar ze oorspronkelijk vandaan komen daar is die vrijheid niet zo groot ik bedoel maar dat zien we dus ook dan maar weer oké, nou, we gaan lekker door op de voet waar we mee bezig waren we hebben geen nieuwe dingen meer dus we houden het gewoon weer bij het oude en de volgende opname is ook weer een hele oude van ver voor de Tweede Wereldoorlog schat ik. want u weet Louis Armstrong, Satchmo uh, is natuurlijk begonnen nadat hij na de, na de Tweede Wereldoorlog eigenlijk een beetje commerciëler werd en ander soort liedjes ging maken. Uh, is natuurlijk begonnen als Dixieland muzikant en uh, trompetist in zijn eigen Le Louis Armstrong All Stars. geweldige band trouwens. En van daarvan gaan wij een prachtige opname van ver voor de Tweede Wereldoorlog draaien. Dat is heel mooi. Wij zeiden vroeger altijd, of nee, de Animal Crackers, dat was een Amsterdamse dikselend beentje, die zei altijd, de fietsen in het fietsenrek en de tiger in de tiger rack. Ja, hoor, was een grapje, leuk. En ik kan me nog herinneren, dat was een van de eerste albums die ik draaide in de finaljaren, zo'n zes jaar geleden alweer, dat was, of dat was van, uh, van die Animal Crackers. Dat was een van de eerste albums die ik draaide. Um, nog met Maurice Mulder aan de knoppen, dat denk ik we wel. Goed, we gaan nu Louis Armstrong dus beluisteren in dat prachtige stuk The Tiger Rack. Ja, uh, het staat ook uh, op de hoes. Het is een verzameling uit van de toenmalige ketel. Dat bestaat volgens mij al lang niet meer. Nee. Maar uh, er staat op deze langspeelplaat is van grote muziekhistorische waarde. Hoewel de originele opname uh, niet altijd voldoen aan de hedendaagse hoge technische eisen. Uh, zal deze plaat bij de liefhebberverzamelaar uh, in goede aarde vallen. Nou, dat denk ik ook wel. Als je, als je echt... Uh, van dat, van dat uh, historische materiaal. Het is gewoon historisch materiaal. En ja, dat de opnames van de, voor de, voor de jaren 30 van de vorige eeuw niet klinken... zoals vandaag de dag klinken, dat is begrijpelijk natuurlijk. Er was nog niet eens een bandrecorder, zou ik maar zeggen. Um, al deze opnames, moet je eens bedenken, die zijn, uh, die zijn dus gewoon zo gespeeld. Want men had toen nog geen meer sporen techniek zoals tegenwoordig... dat je alles op elkaar kan slavelen. Nou hoor, dat orkest kwam zo de studio in, ging spelen... en dat werd gelijk in de plaat geperst of gesneden. Ja? In, in, die, in, die, in die oude tijd met die 78 toeren platen. Zo ging dat. En uh, <clears throat> Ja, dat waren toch eigenlijk wel mooie tijden. Louis Armstrong dus. En... Uh, Oh ja, de Tiger Egg. Ja, dat wou ik zeggen. We gaan naar Toet Stillemans. En die heeft al zijn eitjes in een mandje gedaan. ...his drums and his orchestra, was dat. En uh, de, dat heette uh, de Drum Boogie. Nou, dat was te horen. Uh, <laughs> goed, Stilmans dan weer. En uh, van zijn uh, album dat ik hier in de hand heb... ...dat heet Harmonica Music of Harmonica Jazz, moet ik zeggen. Uh, afkomstig uit een serie die heet I Love Jazz. Opnames uit 1954 en 1955 gemaakt in New York City. En uh, van... Dat album gaan we naar Toets in het stuk Skylark. Ja. Tielemans, dus Jean Toets Tielemans. En uh, van hem het liedje Skylark. Nogmaals, opnames gemaakt, 1954, 1955 in uh, New York City. En met diverse bekende muzikanten uit die tijd. En uh, Toets is natuurlijk een man die vele dingen gedaan heeft. En tot en met 2014 nog steeds actief was. Nu niet meer. Uh, nog steeds actief was en... Uh, Prachtige muziek maakte nog steeds. Ik heb hem zelf één keer, één of twee keer. Nee, ik heb hem twee keer live mogen zien. En, het uh, dat is echt een, uh, een fantastische belevenis om die man. Met alleen maar een mondharmonicaatje bezig te zien. Helemaal geweldig. Toets Tillemans dus. En het liedje heet Skylark. Ik ga naar, uh, iets anders. Uh, de Amerikaanse Route 66. Nou ja, dat is natuurlijk een. Een ding dat, een weg die al zoveel bezongen is en door zoveel verschillende. Uh, wij als, als popjongetjes kennen het nummer natuurlijk van de Rolling Stones. En uh, die uh, hadden zich weer laten inspireren... door een versie die Chuck Berry van, uh, van dit nummer gemaakt heeft. Maar het is uh, veel ouder. En uh, we gaan het nu horen. Uh, ik heb het natuurlijk over Get Your Kicks on Route 66. En uh, we gaan het nu horen in de uitvoering van Harry James... en zijn... August. If you ever plan to motor west, take the highway, that's my way, that is the best, get your kicks, God go to LA. Missouri And Oklahoma City looks Oh, yeah you see Amarillo A gal up to Mexico Flagstaff, Arizona Don't you forget Winner A kingdom by San Bernardino Get Your Kicks on Route 66. Bekend nummer natuurlijk ook voor de popmensen. Want die kennen het allemaal natuurlijk nog van de Rolling Stones. En dit was een uitvoering van Harry James... en zijn orkest uh, uit de grote uh, grijze oudheid. Uh, en uh, Diggy Diggy Doe. Ja, dat is het volgende liedje van Toet Tielemans. Diggy Diggy Doe. Is die man of fit Dat oh, is echt niet te geloven. Probeer dat maar eens voor elkaar te krijgen. Nou. Op een, uh, een mondharmonicaatje. Nou. Het uh, is echt niet te filmen, dit. Goed, we zijn aan de laatste toe. En uh, dat is dan een hele bekende van het Glenn Miller Orkest. En uh, ik heb nog een uh, heel speciaal uitsmijtertje, maar. Oh, uitsmijter. Uh, nee. Nou, ja, oké. Okay. Uh, in ieder geval nog een hele bekende van het Glenn Miller orkest. Die kent u natuurlijk allemaal, uh, als u een beetje uit die tijd komt. Die gaat als volgt. Die American, American Petrol. En uh, dat was natuurlijk een remake. Want in de tijd kon je nog geen stereoplaten uh, draaien. Maar uh, een remake dus van het orkest van Glenn Miller. Een verjongde uh, bezetting. American Petrol. Nou, het zit erop. Ja, we hebben het gehad. Voor vandaag. Ik hoop dat u het uh, ondanks alles een beetje leuk gevonden heeft. Uh, we hebben de programma's, Stand van de en Vernieuwjaar, een beetje aangepast aan de sfeer van de dag 4 mei. En uh, uh, dat hebben we gedaan omdat we het toch ook belangrijk vinden om uh, te, uh, ja, te beseffen dat de muziek waar je vandaag in vrijheid naar nou mag luisteren, dat er een periode is geweest dat dat niet mocht. En uit die periode hebben we heel veel muziek gedraaid de afgelopen vier uur. Goed, nou wij gaan naar huis en uh, we gaan eruit met een heel mooi traditioneel werkje. Luistert u maar. Theo de Masman, toen zei, dit waren de remblers, maar wij komen terug. Zo. Tot ziens. Ja, tot ziens.